Door het aardse heen komen. Hij is overles 75. De hele kunst van het werk aan jezelf, individueel werk aan jezelf, is om je zodde te verbinden met je werk. Dat dit één wordt. En niet dat je zodde hun eigen leven gaat leiden, en je verret, hun eigen leven gaat leiden. Een mens kan dan alles leren, maar onder hem blijft alleen een monster staan. En wat die ook doet, niets helpt. Onder hem blijft een dier, Je zou de steeds als een kolom maken met je veren. Wij verbinden dan alle vier punten in onszelf. Dat leidt naar de vervulling. De hele kunst, hoe we die met verbinden, dat is de reddingsformule. In elke toestand weet je dan dat er redding is. En jij gaat die bewerkstelligen. Jij bent dan niet aan het toeval overgeleverd. Maar jij bent dan de baas van jouw eigen leven. Jij bepaalt dan jouw lot. En niet wat de sterren zeggen. De sterren tellen dan niet meer. Want jij gaat boven de sterren. Het geestelijke, individuele geestelijke, is hoger dan de sterrenstelsel. Met, met andere woorden, je wordt niet beïnvloed wanneer men... Wanneer je je bezighoudt met het individuele geestelijke werk, dan ga je boven al die eh, magnetische, noem maar op, allerlei velden die dus eh, gematerialiseerd worden door, die sterren, door het sterrenstelsel. De sterren tellen alleen maar als er geen verbondenheid, is met die zon. Als een mens alleen met zijn hoofd leeft tot zijn midden, maar het niet verbindt, de laatste, hij niet verbindt aan de partsoef, dan is hij onderworpen aan de sterren hij legt dan zijn lot in handen van het sterrenbeeld, de dierenriem. Natuurlijk werkt het in open mens. Ik ben bijvoorbeeld in het ik ben bijvoorbeeld 4 februari geboren en op de Joodse kalender ben ik jarig. Ik weet dat ik qua karakter een echte Aquarius-Waterman ben. Ik weet dat het zo is als ik mee naar de dierenriem gedrag. Maar als ik steeds die verbinding maak om de naam Jutke-Wafke te verbinden in mij, dan overwin ik mijn lot, mijn bestemming naar de sterren, uh, volgens de sterren, Stelsel. Dan overwin ik mijn lot dat mij gegeven is, voorgeschreven als het ware, door de sterren, door de dierenriem. De dierenriem is dien, ge ja, legt vele dingen op aan de mens, aan de massa-mens, duidelijk, aan het De meeste geloven op de aarde zijn daaraan onderworpen, volgen blindelings het lot. Ook landen volgen blindelings hun lot. Bijvoorbeeld Rusland is, het, is ook Waterman. Elk land staat onder zijn eigen dierenteken. Stap voor stap zullen we dat leren. Ik wil niet veel over astrologie spreken. het is niet mijn vak, maar het is wel verbonden. Ja, dat. Aardse, um, dat lichamelijke is wel verbonden inderdaad. Dus bestaat een zekere verbinding. Ja, maar, maar. We moeten die dingen wel weten dat het zo is, maar we moeten erboven komen uitkomen. Maar als je steeds die bewegingen maakt zoals nukwa en de hieranpien, dan word je ontheven. Niet dat die wetten van dieren en um, dat die. Niet op jou inwerken. Want alles is onderhevig, al die dierentekens komen allemaal van de wereld, het Astrologie is als zinnebeeld qua krachten, zoals in, uh, in de wereld, het We zullen leren dat de wereld, het twaalf, Parzofiem heeft. Zes rechts en zes links. Ook de twaalf zonen van Jacob, het komt allemaal als beeld uit die wereld aanzien. Maar wij komen daar vrij van. Dat wil zeggen, de krachten van de dierenriem werken wel op ons en moeten wij verdragen, maar we gaan er wel doorheen. Dat is het uitkomen in het ervaren van het geestelijk, door de krachten van de dierenriem uitkomen. Want alles wat, onze, wat ons dierenriem zegt, is nog voorgeestelijk, het is nog geen geestelijk. Er zitten nog enorme krachten, zoals wij nog zullen leren, indirect, via Zover, de Melkweg, ook dat is djengestrengheid. Alles is geschapen, maar wij komen er doorheen door de krachten die wij hier opbrengen. Als wij niet aan de onderkant werken, dan is de jesot gematerialiseerd, een stuk vlees, als het ware, van binnen, net als de aarde. En als wij door de jesot heen komen, dan daar is het licht. Al die krachten bestaan wel, maar als we die zuiveren, Jezot heeft een heel gamma aan krachten. En als we daar doorheen loop, lopen, de hele kolom van Jezot zuiveren, dan hebben we op die manier 10 spherot. We zeggen 9, 9 de a, is zit. Want één wordt alleen als puntje gezien. Ja, tot de tot de volledige correctie. Dan wordt ons onderstel weliswaar van andere kwaliteit. Maar net zo zuiver als onze bovenkant. Wij laten het licht er dan helemaal doorheen lopen. En niet alleen tot de helft, het geestelijke, waar het licht hoogma komt. Dat kan geen mens ervaren als die niet aan zijn onderstel individueel werkt. Het is dan onmogelijk. Door wat kan je penetreren? Door welke plaats in jezelf kan je het aankomende licht Weerkatsen, als je niet aan jezelf werkt onder het midden. Daarom heeft men een enorme kennis van de kosmos en etc. Want dat is tot het midden van de mens. Je kan alles leren van deze wereld, maar niet onder het midden. Je kan niet in het geestelijke in het leven, in het ware leven penetreren zonder uh, via de middenlijn naar beneden te komen en die plaats daar te zuiveren. Steeds zuiver, want wij kunnen niet zomaar via de linkerkant naar beneden komen. We mogen het niet doen. Want anders gaat het allemaal naar de onreine krachten. Zie je wat, er dan, wat het dan wordt? Dan wordt het wat de boosdoeners doen. Dan leidt het tot vernietiging van de wereld. Zij gaan het licht van links gewoon naar beneden trekken. En dat is verbo verboden door de wetten van het heelal. En onmogelijk. Te doen. Als iemand het wel doet, dan vernietigt hij zichzelf en de wereld, in de zin dat hij zichzelf vernietigt en vernietigt de wereld. Natuurlijk komt er ook, ook straf op die mens in allerlei ellende. Wij moeten dus weten hoe wij naar beneden moeten gaan. Hoe, hoe, hoe, moeten, hoe mogen we het licht onder de parsa naar beneden te trekken? Het kan niet, het mag niet van links. loet de grote toestand, naar beneden trekken, naar onder, de, onder het midden, geeft een geweldig gevoel. En toch mag het niet. Wanneer kan het wel? We moeten ons steeds klein maken en dan van beneden naar boven langzaam maar zeker klinken.